Morgenochtend, vooral in het noorden wat regen... en de rest van het land een mix van wolken en zon bij zo'n 17 graden. Dit was het NLW-journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen meldingen van files. Ja, ja, ja, ja, ja.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 Negeren. Eso voel me niet goed. Ik la sed. Mi mano en tu cadera, pan goed. como voel no le vamos a voel me niet Pa Ik voel me niet goed. Ik voel me niet goed. Ik voel me niet Ahora soy más fuerte. Quiero tenerte Ik voel me niet goed. Claro ja. Yeah. Lo que he visto de ti mami no es normal. Pero no te preocupes que soy anormal. Sé que tus amigas no le debo gustar. Eh. Pero ven, hey, cuéntale. Parte por parte. Como tenemos sex y te quito el estrés. Dale otra vez. Y no te voy a negar. Ik hoor mezelf nauwelijks. Oh. Wacht even. Als goed, ik dit nou eens wat zachter doe. Goed ingesteld, dit. Oh, ik hoor mezelf. Ja, ik hoor, ik hoor mezelf ook. Hallo. Was er even twijfel? Ja? Nee? Oh, oh. Ah, Patrick, Patrick, ja. waar wachten Patrick, we? Patrick, horen we het vanavond niet. Wacht even. Als we bij Patrick daar de microfoon 4 openzetten. Ja. Patrick, hoor je jezelf? Kijk eens aan. Ja, jongens. Het is af en toe allemaal nog een beetje winnen hier. Hè. Het is allemaal, jongens. Oh. Alles is helemaal Hoe ongeproken. kan je zo openen? Het is echt zo top voorbereid, dit. Oh, ah. nou, jongens. <laughs> Hebben we er een beetje zin in? Ik heb er zeker zin in. Sowieso, elke ik zaterdag heb er zeker zin weer. in. Hey, jongens, het is weer zover. Dit is uh, tijd voor de euro Breakdown. Het, is zaterdag. het was een beetje een rommelige start, we hoorden onszelf niet helemaal. Maar dat maakt niet uit, dat maakt niet uit. Kante. Alles komt goed hè. Wij zijn ook gelukkig nog niet uh, de, de hele dag in de studio hier geweest. Dus, uh, ach, helemaal gezellig jongens. Het is weer zover, de Euro Breakdown, het is begonnen. We gaan straks verder natuurlijk. We gaan jullie straks uh, weer helemaal blij maken, vertellen over alles en nog wat. Maar eerst, eerst gaan we naar, uh, naar dat mooie stukje muziek wat de Euro Breakdown natuurlijk ons weer gaat brengen. En daar gaan we jullie vertellen wat we dit weekend allemaal gedaan hebben. En wat wij vanmiddag in de studio gedaan hebben. Dus, tot straks.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 On your back in the way that I used to make you laugh Cause you know every morning I wake up Yeah, I still reach for you I remember the roses on your shirt When you told me this would not Rita Ora. Oh, wat fijn. En overal, overal. Heerlijk. Wat kun je daar blijven worden? Rita Ora. Mm. Ja? Heerlijk. Mm. Ja. Oh, oh, oh. Jongens, we, we hebben natuurlijk al de hele middag met elkaar gespendeerd. Hè? Vanaf een uur of twee, denk ik zo. Ja. Twee uur, ja. Maar... En ik moet zeggen, klinkt het geluid niet ook een stuk beter nu? Uh, ja, ja, ja, ik weet het wel. Ja, ja, speller, ja. Ja. Ik ik het helder. Ik vond het ook. Ja. Ik hoor mezelf. Kijk, wat een DJ hè, die man. Wat een DJ. Wat een ja, skill. Een echte DJ had zich goed voorbereid. Man. Ja, zeker, zeker. Maar ja, luistert je weet het even We moeten altijd de, de, van het ene en naar het andere programma erin hoppen. Ja, sowieso. Dus ja, het, het, is, het is af en toe, is het niet anders? No. Ja, dus, dus ja. Dus ja. Hé hey, uh, jongens, uh, maar wij zijn, uh, vanmiddag zijn wij in de studio geweest. Uh, wij hebben het een en ander aan, aan plannen, plannen gemaakt. En ja, uh, ja wat, uh, wat, uh, wat zullen we daar al wat over vertellen aan de mensen? Mogen we er al nou, ik denk niet dat het uh, handig is. Niet, niet in hart. Nee. Maar laten we het zo zeggen, wij zijn, uh, wij hebben deze middag hebben wij uh, druk geïnvesteerd in uh, de toekomst van uh, dit programma, maar dan ook uh, de radio. Grootste plannen. Groots, en zachte uh, zachtigheden. En wij. Uh, ik, ik, ik denk dat wij wel mogen zeggen dat wij uh, wel, uh, hoe zeg je dat? Uh, ja wel, uh, uh, Ja, hoe moet, ik dat, uh, hoe moet ik dat zeggen? Ja, wat wil je zeggen? Dat, dat, dat, wij, dat, dat, dat, ja, dat het wij is dat wij in ieder geval die taken toebedeeld hebben gekregen. Dus dat wij ook echt, eh, ja, echt eh, wat, wat, wat gaan verandering gaan brengen. Dus jongens, tot in ieder geval uh, ja, na het, uh, brainstorm, de brainstorm sessie die we hebben gehad. Uh, hoe is jullie weekend voor de rest eigenlijk geweest? Hoe is het begonnen voor jullie dit weekend? Heel en heel rustig. Heel ja. rustig. Ja, gewoon nou. vrijdag hard gewerkt en daarna gewoon doe niks nou, gedaan. Ja, jij aan hard werken? Nou uh, ja, ja, soms kan ik wel iets. Oh, nou netjes, ja. dat had ik niet verwacht. Nou, we Werk... hebben... nou net aan niet eigenlijk, maar... we, we hebben allebei, in dit geval hebben we Patrick en ik een beetje dezelfde uren gedraaid deze week, in ieder geval deze gisteren, gisteren. Gisteravond wel ja. Ja, dus ja, uh, dat kon... zei ik. Ja. Ja. Okay, ik uh, okay, Patrick die was klaar met werken, toen kwam ik Patrick eigenlijk af, aflossen als het ware. Ja. Dus uh, dat, ja. Dat, dat ging achter elkaar door. En, en... en, door. Ja. ja, dream team hier. Dus, oh, dus ja, in ieder geval voor des voor mij ook rustig naast de vergadering met jullie uh, nog, uh, nog gewerkt uh, afgelopen vrijdag. Maar ja. dat was het eigenlijk. Gaan nou, we vanavond vinter, nog wat doen? Uh, nee. Uh, ja, nee. Nee, ik denk straks lekker Chinees eten die mijn vrouw gehaald heeft. Uh, uh, nou. En uh, ja, dat, dat is het eigenlijk dan een beetje. Oh, nou, nou lekker. De regel. En natuurlijk. morgen? Wat ga je morgen doen? Morgen? Ehm. Uh, ja ik, ja, ik weet het eigenlijk ook nog niet. Ik denk eigenlijk zo min mogelijk, zoveel mogelijk tijd. Dat, okay. uh, dat okay. is altijd ja, wel ja, een ja. beetje mijn streven. Ja, dus, uh, ja. goed geregeld. Ah, ah, ah. Lekker man, oké. Okay. Hey, ik vond het lekker. Dus dat, ja. dat was in ieder geval mijn weekend tot nu toe. En uh, jongens, uh, we hebben denk ik genoeg te doen. Uh, want... Uh, Jullie, hebben jullie, uh, jullie nummers hebben jullie weer gekozen natuurlijk. Ja, ja zeker, zeker. En dat gaan we dan, uh, die gaan we om acht uh, uur gaan we die erbij pakken. Ik hoop dat Dan uh, hebben we als het goed is nog een gast uh, vanavond. Maar dat weet ik niet helemaal 100% zeker. Want ik heb nog even geen bevestiging van hem gekregen dat hij ook echt, echt zou komen vandaag. <laughs> en dat is ook een beetje in, in het kader van het Formule 1 seizoen. Wat natuurlijk alweer uh, lang en breed van start is gegaan. Dus ik hoop uh, dat we hem uh, vanavond kunnen verwelkomen. En uh, ja, wat natuurlijk de Euro Breakdown. Your, ja. breakdown. Your Breakdown. Je you moet het maar weten. Je moet ja. het maar weten, ja. Ja, ik, uh, uh, ik ga straks ook nog heel braaf vragen uitzoeken voor jullie, dus uh, dat wordt spannend, wordt leuk. In de tussentijd uh, hebben we ook, uh, en dan gaan we, jullie, we gaan jullie straks wat meer over deze nieuwe artiest vertellen. We hebben ook weer een uh, nieuwe binnenkomer uh, deze week en dat is uh, Paradise uh, van uh, George Ezra. Ik weet niet of jullie ooit eerder van deze man hebben gehoord. Mm -hmm. Ja, jullie hebben van hem gehoord. Ik ken hem. Nou, we gaan, het, we gaan het meemaken. En uh, ik, uh, in ieder geval George Ezra. we gaan er zo nog even wat meer informatie even over opzoeken. Want hij is uh, nieuw binnengekomen in de lijst. Waar, op welke plek die nieuw binnen is gekomen, dat hoor je natuurlijk uh, om half acht. Als we de nummer 40 tot en met 30 gaan doornemen van de Euro Breakdown. Dus eerst heel veel plezier met uh, ja, het paradijselijke lied. My love, my love, my lover, lover, lover. I'm in paradise whenever I'm with you. My mind.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 Other boys, but this time it's really sounding that I feel it. If it feels up, paradise I'm through Do your bloody veins know it's love, heading your way. If it feels up, paradise I'm through Do your bloody veins You know it's love, heading away. If paradise, running through your you know way. My time. My time. My time.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 not you know it's love, baby. You're Fijn, wat fijn, wat fijn. Ja, een nieuwe binnenkomer. Dus, uh, ja, dat zeg ik waar hij staat. Dat hoor je natuurlijk zo in de lijst. Uh, hij is, uh, ja, nou, hij heeft al redelijke stappen in de lijst gemaakt. Maar we gaan eens even kijken. Ja, wie is George Ezra? Weten wij dat? Ja, en ja dat, dat, dat weten wij. Hoogstwaarschijnlijk weten wij dat wel. Uh... Of niet aan Quinten? Ja, dat weten wij. We. Dat weten wij? Ja, dat weten, we weten wij wel. dat. dat we, we, we, anders zit u hier niet. Ja, ja tuurlijk. Wij we ja. weten alles. You're a breakdown specialist. Hey, uh, George Ezra is uh, ook wel uh, ja, bekend als George Barnett. Is 24 jaar, komt uit het Verenigd Koninkrijk. En hij laat uh, met het nummer uh, Angry Hill dat hij in 2011 op YouTube uh, plaatst, horen over welke kwaliteit hij beschikt. In uh, jaren daarna gaat hij met zijn gitaar op stap om inspiratie op te doen in Europa. En ondertussen staat hij ook in het voorprogramma van Tom Odell en Liana La Havas. Eind in 2013 verschijnt de EP Did You Hear The Rain. Op het uh, mini-album is Budapest de eerste track. De single komt halverwege 2014 uh, binnen in onze eigen Nederlandse top 40. Uh, de agenda van de Britse zanger loopt al snel vol. Eerst speelt hij in uh, Groot-Brittannië en Ierland En ook uh, later in Europa uh, mag hij optredens gaan verzorgen. En uh, begin april uh, speelt hij in Nijmegen, Rotterdam en Amsterdam. En uh, later staat hij ook nog in, uh, op het Best Kept Secrets Festival... En van zijn uh, debuutalbum Wanted On Voyage verschijnen ook uh, Casio, Blame It On Me en Barcelona als single. Ja, en uh, in 2017 heeft hij dus al een, een track uitgebracht uh, met, uh, don't, met uh, don't Matter Now. Dat is dus een nieuwe uh, track, is dat van hem. En je hoort nu eigenlijk dus zijn laatste en zijn nieuwste nummer, Paradise. De exclusive bij The Euro Breakdown. Hé, hey, wat vind je daarvan? Ik vind de bio hier. Lekker. Ik vind hem toer. Dus je hebt net uh, zojuist de, de primeur te pakken gekregen... bij de Euro Breakdown de Paradise van George Ezra. En jongens... Uh, ik, uh, ja, ik ben zo blij, jongen. Zo blij. Heerlijk. Er ja. is hier technisch het een en ander veranderd in de studio. En we hadden natuurlijk... Vorige week hadden we uh, onze technici... die hier uh, alles uh, ja, op orde aan het brengen waren... daarbij ook uh, ja, bezig zijn geweest... met het uh, in orde maken van de PC's. En ja... Ik kan nu gewoon met trots verstellen dat ik gewoon tegenwoordig met drie schermen kan werken. En hoe voelt dat dan? Nou, hoe dat voelt... voelt hartstikke goed, weet je. Ik ben hartstikke blij. Ik ben echt zo onwijs blij. Echt waar. Dat klinkt gewoon echt gewoon een beetje als, uh, als dit uh, zo zo klinkt een beetje. Keys and crates, music to my ears: Jordanes. Om half acht. De nummer 40 tot met 30 van de Euro Breakdown. When you talk, it. Look at how I'm on it Look at how I'm on it I am not a DJ This is not a replay So you gon' let me plug in And hit it to the preset Ooh. Music to my Yeah, yeah, yeah Music to my Yeah, yeah, yeah up so much time, trying to make you happy, I don't think you ever could be happy, maybe you should try some therapy, maybe you should lose a couple homeboys, give up on the home world, look at me, cause I need you to understand, now when you think of late nights with me Try some therapy, baby. You should lose a couple homeboys. Give up on the homegirl. Look at me, 'cause I need you to understand. Now, when you think of. Life Tijd. Het is half acht en dat betekent maar één ding. We gaan beginnen met de nummer 40 tot en met 30 van de Euro Breakdown. Op de nummer 40 deze week staat Eminem en Ed Sheeran met River. Op plek 38 vorige week kon je deze nog terugvinden. Nieuw binnengekomen in de lijst is op plek 39 Nicky Jam en J Balvin met X. Portugal The Man, Feel It Still, blijft op 38 staan deze week... En op 5 Seconds of Summer met Want You Back op plek 37 is wel hard gecrashed. Stond vorige week nog op plek 28. Rita Ora met Anywhere staat op plek 36. Vorige week was zij nog op plek 34 te vinden. Ed Sheeran en Beyoncé met dat Perfect Duet op plek 35. En nieuw binnengekomen George Ezra met Paradise op plek 34. Kees Crate blijft in de lijst bungelen, maar zak ook steeds verder weg. Vorige week nog op plek 26. Nu op plek 33. Anne-Marie met Dan op plek 32 deze week. En dan hebben we Troye Sivan met Mai Mai Mai Is toch weer twee plaatjes gestegen. Stond vorige week op plek 33. Nu weer op 31. En ja, dat is dan ook wel weer het nummer van, van Quinten. Wat we, dan, wat we dan zo gaan draaien. Oh. Dat staat op plek 30. En dat is een, een nummer wat uh, ja, na zijn aanraden eigenlijk uh, in die lijst uh, binnen is uh, gekomen. En uh, dat is een beetje, ja, ik weet niet of dat het lijflied is van Quinten. Hmm. Maar uh, ja, Quinten.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 Everybody hates me I walk into the club like everybody hates me Het gaat allemaal hier in finesse, jongen. Ja. ja Eimond, gewoon, gewoon niet, gewoon niet. Het mag niet. Quinten, gewoon, rustig, hè? Breng het gewoon. Nee, nee, nee, nee, nee. Dat mag je niet Fettig. brengen. Wat vind jij uh, van? Uh... Nou, komt zo wel. Ja, Ik weet we het zeker. Het, het, het, Jongens, wel. we Wat hebben we... nieuws. We hebben oh, nieuws. Ja. <laughs> ja, zeker. Van uh, Dua Lipa. Van Duolipa, Wat ja. vind je van uh, Dua Lipa, Mike? Nou, ik vind, het, uh, ik vind het een mooie vrouw. Ik heb haar gezien uh, ook uh, toen ze de boxwedstrijd, uh, bij de bokswedstrijd van uh, Connor en Floyd mocht het Amerikaanse volkslied zingen. En toen oh, had he? ze, ja, dat was een open decolleté hoor. Oh, en uh, ik, ben ben... Niet, ik ben normaal gesproken niet zo goed in multiple choice, maar dit keer was het D. <lacht> ja. Oké, okay, dit is gele kaart. Oké, okay, eerste gele kaart van vanavond. Nou. Wat, heeft, uh, Wat ben, Mag jij blij Duelipa? wezen, want uh, Keuze D heeft, uh, een, is een heel druk bezig met de tweede album. Kaching! Lekker, ja. lekker. Goed Vorig bezig. jaar verscheen de titeloze debuutalbum van Duelipa. En de Britse laat aan uh, GQ weten inmiddels volop bezig te zijn met de opvolger ervan. Uh, het tweede album zal opnieuw een popalbum zijn. Je kunt er zeker op dansen, maar er zijn ook veel nummers die triest zijn, zo vertelt ze. Nou, oh. anders ken ik er ook niet. Want als ik kijk naar de vorige Top 40 hits, nou ja, ik heb het album nu alweer weggegooid, dat hoorde je heel raar mee gaan. <laughs> Ze gaan over liefdespijn en er zijn een aantal over emotionele manipulatie. Het is best ellendig dat, de dingen, uh, dat er dingen zijn die mijn creativiteit prikkelen. Maar dat heb ik nou eenmaal uh, niet met vrolijke dingen. Nou ja, dat kan gebeuren. Nou, uh, een, een heel goed voorbeeld daarvan, dat is uh, Adel. Adel die heeft ook ja, best wel veel zeker. nummers gehad over liefdesverdriet. Dus, uh, zeker, ja, ja. Nou ja, dat is gewoon zo. Niet en alleen... Ja, uh, je kan zeggen wat je wil, maar uh, ja... Het is goed, het is goed, het is goed. Ja, het, het, het, ze maken mooie nummers uiteindelijk. Nou, ja, en zij doet het echt heel goed uh, in de Europek dan ook. Ja, zeker. Er staat ze staat er met, regelmatig uh, in. met New Rules heeft ze de, denk, de eerste weken echt, echt op nummer 1 gestaan. En met I don't give a fuck, heeft ze nog geen nummer 1 plaats bereikt in ieder geval bij ons. Maar ik moet heel eerlijk zeggen. Ja, uh, het is zeker niet slecht. Zeker, nee, zeker niet. Nee, nee. Ik vind dat ze het prima doet. Ik denk dat ze nog wel. Uh, ze ja, komt, komt het. Wel. Bij de sterren. Uh, ja, absoluut. Hey, Dat we, is hebben, zo we hebben nog een nieuw nummer. Oh. Um, want uh, dit is uh, ja, gelijknamig een beetje aan uh, de periode van de week waar we nu in zitten. En um, ja, dit, is, dit, dit, dit had een nummer van Patrick kunnen zijn. Oh god. Dit had echt een nummer van Patrick kunnen zijn. The Weekend met Call Out My Name. Krap aan, hè. Krap aan. Ja, The Weekend Call Out My Name. En Jij hebt ook, ja, jij, bent, jij bent zo lief geweest om nog even wat informatie op te zoeken. Ja, een beetje achtergrondverhaaltje achter dit nummer. Helemaal niet. zeker is het niet. Maar hoogstwaarschijnlijk gaat de tekst van de nieuwe hit van The Weeknd... Call Out My Name, zoals je net hoort, over Selena Gomez. Oh? Ik heb geen idee hoe je het uitspreekt, maar zijn echte naam... Abel Tesfaye, denk ik. Of Tesfaye, ik heb geen idee. maar zien, dan zien, dan zien. Uh, tesfaye. Dus ja, ik zou ja. Tesfaye, zou ik doen. Ja, Canadese ja. zanger, zo heet hij eigenlijk. Had het vorig jaar een tijdje gezellig met Selina. Okay. Na een paar maanden kwamen de twee helaas tot de conclusie. dat ze hun drukke werkschema's niet zo goed konden combineren met een relatie. Ja. Wat zei jij? Hun drukke werkschema's. Ik, ik verstond iets heel anders. Ik, wat? Uh, ik, het ja, uh, ik heb het niet gehoord. Uh... Het is schaam. het goed. Ja, ik heb niet... We spreken het niet hard op uit. Hè. Nee, ik zeg het gewoon niet. Er luisteren nog kinderen als het goed is. Ja. Uh... Ja, in oktober van het afgelopen jaar gingen ze daarom uit elkaar. Ieder nadeel heeft zijn voordeel. Had voetballegende Johan Cruijff nu gezegd. Ik weet niet waarom die link wordt gelegd. Zal wel. Want de breuk van de weekend uh, levert hem wel zijn achtste top 40 hit op. Ah, netjes. Netjes. Nou, netjes. doet hij goed. Ja, ik uh, moet zeggen, dat is, uh, het is netjes. Maar ja, dat zeg ik, uh, ja, hij doet het sowieso niet slecht. de weekend heeft natuurlijk ook wat met, met Rihanna gehad, toch? Of niet? Of niet? Nee die, heeft niks, nee, die heeft niks met Rihanna gehad. Uh, nee. Waar is hij nou? Waar is hij naar mij geweest? Hij heeft dat nummer gemaakt, uh, Dance Like Rihanna. Is dat zo? Of Walk Like Rihanna? Dat, dat is van hem volgens mij. Oh. Nou, dat zou wel ja, kunnen. Uh, okay. Volgens mij is dat van hem. Weet je wat? Dat gaan we straks even uitzoeken. We gaan eerst nog eens even een plaatje draaien, want uh, ja, uh, we staan hier allemaal in vuur en uh, vlam. En dan is mijn vraag aan jullie: zijn jullie uh, zwoele mannen? Of, uh, ja, zijn jullie, uh, een, uh, ja, zijn jullie vurige tijgers? Wat zijn jullie? Ik ben een droogkloot. Nee, ik ben wel een uh, zwoele man. Maar dan wel steeds, zeg maar. Ah, jij, jij, maar jij, bent, jij, jij ziet je niet echt als een vurige tijger? Nee? Nou, ligt aan <laughs> in welk aspect? Oké, okay. ja, ik weet het ook niet. Maar David, David Getta weet het wel. Flames. Voordat <laughs> hij weer met In My Blood komt... <laughs> Ja, yes, jongens, het is weer zover. Het is 10 voor 8. En dat betekent dat wij verder gaan waar wij zijn gebleven. Want we zijn geëindigd bij de nummer 30 de vorige keer. En dat betekent dat wij daar nu ook gaan beginnen. De nummer 30 uh, van deze week is The Chainsmokers. Met Everybody Hates Me. Stond vorige week nog op plek 25. Bruno Mars, Cardi B met Vanessa. Op plek 29. Stond vorige week nog op plek 18. Dus, ei, die heeft een klapper gemaakt. Camille Cabello, Never Be The Same, op plek 31 vorige week, maar nu toch weer drie plaatsen gestegen. Op plek 28 vinden we haar deze week. Imagine Dragons, Next To Me, op plek 27 en een onwijs hoge notering voor de weekend met Call Out My Name, staat op plek 26, Clean Bandit featuring Julia Michaels met I Miss You. Op plek 25 deze week. En op plek 24: Jax Jones met Ina Wilson Breathe. En David Guetta en Sia hoorde je natuurlijk net. Met Flames op plek 23. Helie Steinfeld, Blood Pop Capital Letters. dat op plek 22 deze week. En Rams met Barking. Still growing strong. Is toch weer twee plaatjes omhoog gegaan. Van 23 naar 21. Dan gaan we naar de logica van de logica. En die hebben we iedere dag. Hebben wij logica? Heus. Dat is logica, maar niet heus. Ja, ja, ik vind het heerlijk. Ja, ik heb jullie microfoons maar gewoon uitgezet, want je weet het, je weet het maar niet. Hè. Je, moet, je moet het maar weten, ja, maar jij mag het helemaal niet meer zeggen. Echt waar. Ja, op plek 20 hebben we deze week Logic met Marshmallow, met Everyday. We komen straks weer bij jullie terug om dit uur af te sluiten. En dan gaan we natuurlijk straks weer beginnen met de tip van de week. De tips van de week deze week. En ik heb wat interessante keuzes voorbij zien komen, dus ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Tot zo. the fucking day, yeah, yeah, yeah.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 Yes, Logic, Marshmallow, Everyday, Black 20 in de Eurobreakdown, maar ja, gelukkig staat Logic al met heel veel verschillende artiesten in de uh, ja, Eurobreakdown. Uh, mag zeker wel even gezegd worden dat dan artiesten zijn die we toch wel even moeten onthouden af en toe. Oh. Dus uh, jongens, we zijn alweer bijna aan het einde gekomen van een uh, veelbewogen eerste uur. Uh, we hebben straks uh, natuurlijk uh, om uh, ja, vanaf 8 uur tot ongeveer kwart over 8 hebben we natuurlijk uh, de tippen, de tips. De tips. De tips. En uh, willen wil jullie al een zogezegd tipje van de sluier oplichten... Waar, waar jullie voor gekozen hebben deze week? Of uh, uh, blijft dat nog geheim? Uh? Nou, mogen we dat al zeggen? Nou, ja. je, mag, je mag een tip geven. Je mag een tip geven, misschien dat, dat, dat de luisteraars het kunnen raden. Gewaagd. Gewaagd. Gewaagd, oké. Okay. Oké. Okay. Je hebt er helemaal niks mee? Maar... Nee, nee. Ik, zeg maar, ik zit te denken, je kan er gewoon echt helemaal niks mee. Oké. Okay. Ja, wij doen het ook. Nou, ik ben benieuwd. Dus jullie, uh, jullie zijn voor de, voor, de, voor de categorie gewaagd gegaan? Ja. Oké. Okay. Nou ja, dat wordt maar bidden dan. Ja. Prey Kendrick Lamar. I fight you, I fight myself. I fight God, just tell me how many burdens left. I fight pain and hurricanes, today I wept. I'm trying to fight back tears, flood on my doorsteps. Life is living hell, puddles of blood in the street. Shooters on top of the building, government aid and relief.